en de vraag is of er nog een vierde partij bij komt. Die keus wordt ook deze week gemaakt. De NS roept iedereen op om voor de avondspits de trein te pakken... want rond vijf uur komen er weer sneeuwbuien aan. En er zijn nog meer problemen door het winterweer. Zo is in Utrecht de IKEA gesloten. Ja, er lag te veel sneeuw op het dak. Ook boodschappendiensten en pakketbezorgers... hebben last van de gladde wegen. Krijg je nog het vijfdracht weer? Uh, ja, sneeuw. Heel veel sneeuw overal. Je hebt ook kans op wat regen en hagel. Van oost naar west 1 tot 4 graden. Tot zover het Vijf terugnieuws. Ja, die is nieuw. Die zorgt er voor problemen in het verkeer. Ik wil ze best even met je doornemen... de langste vertraging van dit moment. De A2 Amsterdam-Utrecht voor Ouderij 34. Uh, ook de A2 Maarse Ouderij. Dat is dus uh, ja, ook richting... Ouders de hoofdrijbaan. Ja, 21 minuten. De A2, maar dan van Den Bosch... richting Utrecht tussen de Jan Blankenbrug... en Utrecht Centrum. 34 minuten. A12, de Laag Utrecht voor de meer dan 40. A27 voor de voor Nieuwe Dijk. 21, daar is de hoofdrijbaan dicht. De A27 Gordkamp-Utrecht voor de... De Houtense Brug nog 34 minuten. Dat zijn de langste vertragingen voor nu. Houd rekening met een drukke avondspits. Zou je al weg kunnen richting je huis, zou ik zeggen. Vertrekken. Dan was de a Tilburg. Controle langs de weg 45-3. Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Voordelig nieuwjaar! Jij denkt aan een voordeliger 2026? Wij van Delta aan onze giga nieuwjaarsdeals. Ga voor één giga glasvezel met wifi 7 en tv nu 12 maanden voor maar 30 euro per maand. Jij ook nog een voordelig nieuwjaar, hè? Dank je. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes!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 lekker dotje muziek in de sneeuw met somber, Miley Cyrus en nu Olivia Dean. Man, I need.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 een bad heb, omdat je niet op je werk kan komen of niet meer naar huis door de sneeuw. Misschien dat er kleiner is. Nou, bouw je een beetje gezelschap bij 538. Goed dat je er bent. En blijft dat vooral. Uh, nu weer onder nieuwe kansen voor tickets voor Vrienden van Amsterdam Live. Over een uh, uurtje ongeveer, zullen we dat afspreken. Ja, joh, je bent daar toch niks van doen, dat komt helemaal goed. En deze man, 15, het is gek om met dit weer een beetje vooruit te denken aan de zomer. Maar 15 juli, komende 15 juli, vult hij het Gelderdoom in Arnhem met zijn hit Spitbull. Be not working hard.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 She's sexy. Tell 'em hey. Oh, give me everything tonight. Oh, give me everything tonight. Oh, give me everything tonight. Oh, give me everything. Prepare oh, for the night. Yeah. 'Cause tomorrow I'm also due. Battle perform for princess, but tonight mm -hmm. I can make you my queen. And To you endless It's insane the way The name growing, Money keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing To keep flowing I got it locked up Like Lindsay Lowen. Put it on my life, baby I make it feel right, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Die. Excuse me, excuse me And I might drink a little more Than I should tonight And I might take you home with me If I could tonight And baby, I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get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 Welcome away with snel. Nog even blijven bij 158 Je maatje op de werkdag. Ook al kom je misschien wat later thuis vandaag. We zijn erbij met Harry Styles. A late Night Talking. talking Het is the end of Time bij 538. Het werd een enorme hit in de 90s. En dat kwam eigenlijk alleen maar door een technisch mankement. Welke track het over gaat, je hoort het zometeen. Wanneer stuur je in rekeningen naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je kakatoe is ontsnapt. We vlogen door de hele buurt heen. Dus we hebben uiteindelijk een hoogwerker uh, een hele dag uh, in moeten laten schakelen. 381,15 euro. Dus 538, betaalt je rekening. Hey, wauw, geweldig, dankjewel. Hier. Hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening.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 Stop wishing. Start met beleggen. In een universum aan producten tegen kleine tarieven. Van aandelen tot crypto. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Stap in de wereld van Afrika. Azië. Of de Caribbean. Ontdek jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Van 8 tot en met 11 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Vakantiebeurs. Jouw reis begint hier. Ze zijn er weer. De Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op... Kleurmuurverf, ook op Mengverf. Bekijk alle gigadeals op Gamma.nl. Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Uh. Oké, okay, team, nog even snel voor de kwartaalcijfer. eten. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag? Het avondeten. Dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met Hello Fresh heb je hem altijd goed voorbereid. Hello Fresh: het avondeten voor elkaar.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 Op postcode 18 plus speelbuist 538 Lindo Duval De 5 jaar werkdag met Raven Lanay Love me not 5, 3, I need you, I need you somewhere. Let's me go. He love me now He loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave. He lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight and lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight and lets me go. You gotta say that you're sorry. Tot de klantenservice 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. and away. Dit is 5 ja. Een van de meest talentvolle muziekproducers in de 90s, dat was Dennis Pop. Ik weet niet of je die naam al eens gehoord hebt zweet. Hij krijgt een, uh, een demo uh, voor een nieuw nummer in handen in de 90s. Maar vindt dit in eerste instantie niet, uh, ja, hoe noem je dat? Hitwaardig genoeg. Uh, maar dan komt dat bandje, dat bandje waar hij op die, die demo heeft, dat komt vast te zitten in zijn autoradio. Hij krijgt er niet meer uit, dus hij, uh, hij, moet het, hij moet alleen maar naar dat liedje luisteren. Zo vertelt hij hier ook. And I put it in my car stereo and it got stuck, so I kept hearing it every time I drove in that car. Every time, every time. En na een keer of 1500 begint het kwartje te vallen en wordt het nummer, dankzij zijn uh, latere bijdragen, echt een wereldhit. Dat liedje op dat cassettemandje is dit nummer, Ace of Base. Nu krijg je maar één keer, geen 1500 keer. All That She Wants bij vijf jaar. Thank you.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 De 538 werkt aan. Had je werkdag vandaag, weet je. Is er nog, wel, is er nog een beetje gewerkt? Ben je überhaupt... Ik zie zelfs een zonnetje even in Hilversum nu. Hou toch even op zeg, door alle sneeuw heen. Ja, Marcel had een minder goede werkdag bij een nieuwe werkgever. Ik zou vandaag beginnen bij mijn nieuwe werkgever. en moest van Purmerend naar Den Bosch. De bus gepakt, de trein gepakt. En bij de arena, zegt NS. Wij rijden niet verder. Nee. Dus, uh, en ik ben weer thuis. Ja, nou ja gelukkig ben je thuisgekomen Marcel. Ik hoop dat jij ook veilig thuis komt vandaag. Is het voor of na de avondspits... Of helemaal nooit, dat kan ook natuurlijk. Nou, dan zijn wij bij je, 5-8. to walk.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 Een nieuwe middagshow en een drukke avondspits. En Iris, je hebt er vast iets over in de New Ja, zeker. Je hoort zo uh, waar je rekening mee moet houden tijdens de avondspits. Hartstikke goed, dat en meer. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 Goedemiddag, ik ben hier een Schut. Dat er nu alleen in het oosten van het land nog code oranje geldt... betekent niet dat het in het rest van het land weer veilig is op de weg. Rijkswaterstaat zegt nog steeds ga niet de weg op... of stel je reis uit tot na de avondspits. Ondanks dat het nu iets beter te doen is op de weg. De wegtemperatuur is zijn ook wat hoger, dus het smelt ook allemaal een beetje. Dus het lijkt...